2 twee uur. Dit is Martijn Nijhuis met het... CDA-leider Sibran Buma pleit voor een nieuwe status voor vluchtelingen... de ontheemdenstatus. De tijdelijke status zou vluchtelingen duidelijk moeten maken... dat ze na afloop van het conflict in hun land weer teruggaan... zei Buma in het tv-programma Buitenhof. Volgens hem kan Nederland niet beloven dat iedereen met een vluchtelingenstatus... voor de rest van zijn leven kan blijven. We vangen je op als je gevlucht bent uit Syrië, zegt Buma, maar je bent Syriër, dus daar ligt je toekomst. In de Oost-Oekraïnse stad Donetsk zijn vannacht zware bombardementen geweest. Volgens een BBC-verslaggever die in de stad is, bestookten de Pro-Russische separatisten en het Oekraïnse leger elkaar vannacht. Over schade of slachtoffers is niets bekend. Volgens nos correspondent David-Jan Godfroy is het nu iets rustiger in het gebied. Er wordt nog wel steeds geschoten.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 Het weer bevolkt af en toe zon. Later op de dag kans op lichte regen bij een graad of 12. Dit was het NOS. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de randstad op de A16 Rotterdam-Breda, vanaf de Randweg Dordrecht tot aan Knoop in Klaverpolder door werkzaamheden 6 kilometer. Het hele weekend is er maar één rijstrook open. Tot zover de verkeersinformatie.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 We gingen terug naar 1982 bij CFM Salford. Een hele goede middag, je de sale van Man at Work. Dat was Down Under. Het is 7 over 2, een nieuwe aflevering van Salford op zondag. En als we naar buiten kijken, Albert-Jan, wel. de zon schijnt weer lekker. Goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. En goedemiddag luisteraars en goedemiddag Rob. Ja, het zonnetje schijnt buiten, dus wij zitten weer binnen. Uiteraard, aan de tolweg. Stel diehard zijn we toch, hè? Maar als nog als het gaat regenen, dan mogen we weer naar buiten zeker. Uiteraard.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 Maar de Avicii-sound zit er weer lekker in, hè. de nieuwe single van Avicii, tezamen trouwens met Robbie Williams. Jullie de D-D's. Wat leuk is, de platen klinken iedere keer weer anders. En hij scoort hit na hit zo'n beetje over de hele wereld. Ik ga terug naar 1988 met deze van Nene Cherry. Hier is de Buffalo Stance. Ladies and gentlemen, I'd like to introduce the hi-hat.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 It's meteen weer wakker in. Ja, lekker hoor. You're de Bond Jovi and it's my life. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl En zeker de moeite van het bekijken waard, want de website van CFM is geheel vernieuwd. En hier is de HIM. Let's go. de collega Vos hier door de studio van ZFM. Wil je hem zien springen? Dat kan er op www.zfm-live.nl. Kan je live meekijken deze uitzending van Zalvert op Zondag. Bij je tot aan 5 uur vanmiddag. Je de single van de inderdaad. En dat was Skinny Dipping. Oh, wat gezellig hè. De gezellige tijd komt er weer aan, Albert Young. Ja, en dit is natuurlijk een speciaal bericht voor de jonge Zandvoorters...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 En dat gaan we live uitzenden, natuurlijk. Hè? Vanaf Tuurlijk. 12 uur. Dus gewoon de radio aanhouden op CFM Zandvoort. Dan mis je helemaal niks van het laatste nieuws uit de Zandvoort en de regio. Straks gaan we eens even kijken naar de Eredivisie visio. Want jongens, eens even kijken wat er allemaal al gespeeld is. En wat er nog gaat komen en zo. En hoe Ajax het doet. Gaat er goed, hè? geloof ik. Gaat ja, redelijk goed. Gaat redelijk goed. Nou, redelijk nou, daarover hoor je straks meer van ons bij CFM. Maar eerst Madonna, hier is de Material Girl.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 Waaronder nummer 1, ADO Den Haag tegen Willem 2. daar werd het 3 tegen 2. Heerenveen ontving thuis Gohead Eagles en het werd ook 2-2. En dan komt-ie, Pek Zwolle tegen FC Groningen, Albert Jan. Ja. 2 tegen 0 werd het daar. Oeh, duidelijk. Ja, maar Pek is gewoon goed, hoor. Pek ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Uh, dan hebben we NAC Breda thuis tegen AZ. Een krappe zegen voor AZ, 0 tegen 1.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 We kunnen hier niet langer blijven staan Faber is een eenmanszaak Rees van afspraak naar afspraak Het is een hele dag laat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 Opzij, opzij, opzij, want ik ben haast te laat. We hebben maar een paar minuten tijd. Te rennen, springen, vliegen, tuiken, vallen op staan en weer doorgaan. We kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan. Een andere keer misschien, dan blijven we wel slapen. We kunnen dan misschien als het hebben. Wat over koetjes voetbal en de lotto praten, nou dacht tot ziens adieu, jeuit ga je goed.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 We kunnen, hier niet langer, we kunnen hier niet langer, blijven staan. En ja, waarschijnlijk god het ook voor Ajax, hè? De wedstrijd van vandaag. Aan de kant. Aan, aan de, de kant. kant, we moeten weer scoren. <laughs> 4-2 tegen 4, ja, geweldige prestatie van Ajax. Maar PSV mag ook nog, even vanmiddag om kwart voor vijf. Meer daarover straks bij CFM.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 Een mooie plaats is dit ook, hè? De single van Oasis. Yo, de de Wonderwall. Ja, we hebben het uh, vanmiddag in uh, deze uitzending van Zandvoort op Zondag. Uiteraard niet alleen over de eredivisie, andere sporten. Zoals uh, bijvoorbeeld de Formule 1 en het Kolf. Maar ook het Sportcafé van Zandvoort, wat vorige week heeft plaatsgevonden. Ja, want het was een hele informatieve avond. En uh, daar was de jeugd goed vertegenwoordigd.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 Love is an anchor That won't let me go I reach out